om een eis voor meer loonkracht bij te zetten. Gisteren werd er spontaan gestaakt omdat Schiphol zou hebben gedreigd... bij stakingen eigen schoonmaakpersoneel in te zetten. Dat beschouwen de schoonmakers als stakingsbreking. De luchthaven zegt dat daar geen sprake van is. Wel treft Schiphol maatregelen als de openbare orde... of luchthavenprocessen in het geding komen. Welke maatregelen dat zijn hangt af van de situatie, zo staat in een verklaring. Oud-premier Ruud Lubbers wordt definitief niet aangeklaagd voor seksuele intimidatie van de medewerker van de Verenigde Naties. Net als de rechtbank heeft ook het Hof van Beroep in New York de aanklacht van de Amerikaanse vrouw afgewezen. Reden voor de afwijzing is dat de Verenigde Naties en hun personeel onschendbaar zijn in dit soort zaken. De vrouw zei dat ze bij een zakenontmoeting in 2003 onzedelijk was betast door Lubbers, die toen hoge VN-commissaris voor de vluchtelingen was.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 Sun. It was just too heavy for me And all I wanted was the world your best friend, thinking it's an inescapable end.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 So oh.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 For how to smile, make it somehow.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 I know you're better than anyone else I'll be by your side Oh Bato and... al twintig al jaar live in Zandvoort, en jij bent erbij. Hier ben ik geboren.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 weil ich auch nicht rauszugehen. Yeah. Und toll ist es. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See.